weet wel dat die pruiken voor de heksen een behoorlijk probleem vormen. Wat voor probleem, Grootmama? Ze krijgen er vreselijk jeuk van op hun hoofd. De onderkant van een pruik is altijd erg ruw en kriebelig... Dat jeukt verschrikkelijk op je blote huid. Ja, jakes. Ze krijgen er lelijke wondjes van op hun hoofd. Oeh, uitslag. Zo noemen de heksen het. Oh, en verder, grootmama. Waar moet ik nog meer op letten? Uh, neusgaten. Kijk naar hun neusgaten. Neusgaten? Ja. Heksen hebben iets grotere neusgaten dan gewone mensen. De rand van elk neusgat is roze en gekarteld, zoals bij bepaalde soorten schelpen. Waarom? Om mee te ruiken. Een echte heks kan fantastisch goed ruiken. Zelfs in een pikdonkere nacht kan zijn kind aan de andere kant van de straat ruiken. Dat geloof ik niet Het is echt waar Mij kan ze niet ruiken, ik ben net in bad geweest Jawel hoor, hoe schoon als je bent Des te erger vindt een heks dat je stinkt Dat kan niet waar zijn Een helemaal schoon kind stinkt voor een heks een uur in de wind Maar dat is toch niet logisch Juist wel De heks ruikt jouw vuil niet Ze ruikt jou jongen. De geur die een heks tot waanzin drijft... komt rechtstreeks uit jouw eigen huid. Het komt er in golven uit. Heksen noemen dat stankgolven. Alleen kinderen geven stankgolven af, volwassenen niet. Die stankgolven zweven door de lucht en botsen... bam, vol bij een heks op haar neusvleugels. Ze gaat er haast van onderuit. Dus het is logisch, als je een week niet hebt gewassen... En je zit helemaal onder het vuil Dan ruik je de stankgolven er lang zo sterk niet doorheen Ik ga nooit meer in bad Eens per maand is meer dan genoeg voor een verstandig kind Maar waar ruik ik dan naar voor een heks? Hondenpoep Hondenpoep? Verse hondenpoep Nee toch, niet naar verse Verser dan vers Het is niet waar, ik ruik niet naar hondenpoep, het kan gewoon niet het heeft geen zin om erover te praten. Het is gewoon een feit. Dus als je op straat een mevrouw ziet die er neusdicht knijpt als je langs loopt... dan zou het best eens een heks kunnen zijn. Waar moet je bij een heks nog meer op letten, grootmama? Uh, de ogen. De ogen van een echte heks zien er anders uit dan die van jou of mij. Kijk in het midden van elk oog waar normaal een kleine zwarte stip zit... Bij een heks verandert de zwarte stip steeds van kleur... en je zult vuur zien en je zult ijs zien dansen midden in die gekleurde stip. Goeie genade! Er zijn natuurlijk nog andere dingen. Weet je, heksen zijn eigenlijk helemaal geen echte vrouwen. Ze zien eruit als vrouwen, ze praten als vrouwen... maar eigenlijk zijn het demonen in de gedaante van een mens... Daarom hebben ze ook klauwen en kale hoofden en rare neuzen en vreemde ogen. En niet te vergeten, heksen hebben geen tenen. Geen tenen? Ze hebben alleen voeten met vierkante uiteinden zonder tenen. Daarom kunnen ze maar met moeite hun schoenen aankrijgen. Dus zoals een heks haar kale hoofd onder een pruik moet verstoppen... moet ze ook haar lelijke voeten verbergen... door ze in mooie schoenen te persen. Oh, Grootmama. Ik kan het niet geloven. Je zal wel moeten. Oh ja, ja, er is nog één ding. Wat dan? Hun spuug is blauw. Blauw? Nee. Zo blauw als een bosbes. Niemand kan blauw spuug hebben. Heksen wel. Lijkt het op inkt? Ja, precies. Ze gebruiken het zelfs om mee te schrijven. Als je heel goed naar een heks kijkt, kun je soms een zweemje blauw op de tanden ontdekken. En dat is het dan. Dat is alles wat ik je kan vertellen. Grootmama? Ja? Toen jij een klein meisje was... Ja? Ben je toen ooit een heks tegengekomen? Eh... Uh, Eén keer, maar één keer. Wat gebeurde er toen? Uh, dat vertel ik je niet. Doe nou. Nee, dat zou je de stuip op het lijf jagen en je nachtmerries bezorgen. Alsjeblieft. Nee, sommige dingen zijn te gruwelijk om over te praten. Heeft het soms iets te maken met die ene duim die je mist? Plotseling kneep ze haar oude, gerimpelde lippen op elkaar, zo stijf als een tang... En de hand met de sigaar erin, de hand zonder duim, begon zachtjes te trillen. Ik wachtte af. Ze keek me niet aan. Ze zei niets. Ze had zich opeens helemaal afgesloten. Het gesprek was afgelopen. Wel Welterustig, grootmama. Ik gaf haar een kus op haar wang. Ze verroerde zich niet. Toen sloop ik de kamer uit en ging naar mijn slaapkamer.